De A9 van Diemen naar Amstelveen bij de afrit AMC, 5 kilometer, kost je ruim 10 minuten. De 12 van Arnhem naar Utrecht bij Maren, 6 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij, vertraging nog een kleine 30 minuten. Ook nog zo'n 30 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. En op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. In beide gevallen staat er bij knooppunt Prins Klaasplein een file van 9 kilometer. Dan nog de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. Vertraging daar ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Voordat je weet is dit uh, geweldige weekend alweer voorbij. En dan wordt het weer uh, Men at Work. Jawel, hier hoorden ze met uh, Down Under een uh, hit uit de jaren tachtig. was ook het eerste plaatje in uur uh, drie alweer van Zandvoort op zondag. Ja, je zei het al uh, Albert-Jan. Het begint al uh, een beetje fileachtig uh, te worden op dit moment... Uh, hier in uh, Zandvoort en Zandvoort-Uits. Maar de politie heeft een goede tip. Ja, en dit hoor je niet elke dag van de politie. En zeker niet van de politie Zandvoort. Ga niet in de files staan, maar bezoek een café of strandtent. De Jumbo-race dagen rondom Ster Max Verstappen en het zonnige weer... hebben vandaag opnieuw zoveel mensen naar Zandvoort getrokken... dat het weer een bijzondere drukke middag- en avondspits wordt rondom de badplaats. De politie komt met een speciale tip voor wie geen zin heeft om aan te schuiven in de files. Volgens de politie kan je beter je tijd besteden dan wachtend in de file. Zo valt te lezen in een tweet. Want waarom zou je niet van de nood een deugd maken? Om die reden adviseert de politie een bezoek aan de horeca, aan het strand. of uh, in het centrum van Zandvoort te brengen. Een lekker hapje en een drankje. Dus ik zou zeggen: uh, het, uh, weer een goed advies van de politie. Maar wel 0.0. Uh, ja, uiteraard 0.0. Want uh, don't drive. Huh? Uh, wat is het ook weer voor Ja, de don't lus? drink and drive. Don't drink and drive. Dat is hem. Maar goed. Goed advies van de politie, ga in plaats van in de file staan. Want die wordt alleen maar langer en langer en langer. En het duurt alleen maar langer en langer dan langer. Dus ga lekker naar het strand of ga lekker het centrum van Zandvoort in. En besteed je maak er een leuk einde aan aan deze prachtig weekend... wat we hier in Zandvoort hebben mogen hebben. Tijdens de Jumbo Racing Days, driven by Max Verstappen. Goed, terug naar de realiteit. Terug naar Zandvoort op zondag van uw lokale zender ZFM. Uiteraard gaan we over een, een, een tweetal platen weer live schakelen... met het circuitpark Zandvoort voor de round-up voor dit weekend. Eh, want daar, samen met Willem van Densen... want die is daar voor ons het weekend aanwezig geweest. We gaan eens even terugkijken naar alle mooie evenementen. Dat allemaal over een tweetal platen. Wellicht hebben we nog even tijd voor Pit Report Sportkort. Eh, de Giro d'Italia, nadat het, na het ook zijn einde en met een, nog een, ongeveer 25 kilometer te gaan... maar toch nog wat uh, verraderlijke kolletjes uh, uh, daarvoor, voor de finish. Uh, ongeveer op een 45 seconden achterstand uh, rijdt Dumoulin... Uh, dus het, het lijkt me geen probleem. Die rijdt ook morgen weer in de oh, roze trui. Dus ik zou zeggen, genoeg reden. Oh ja, dat, dat doe ik een gedicht van de dag. Dan gaan we een jaartje terug met een week, uh, een jaar en een week terug. Want toen was het uh, tijd voor Max Verstappen om zijn eerste Grand Prix op zijn naam te schrijven. En de historische finish van, uh, van die dag. Uh, die hebben wij verwerkt tot het gedicht van de dag onder de titel Max. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende, de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En jij hebt het steeds over kijken, Albert Jan. Hoe doen we dat dan? Via de webcam www.zfm-live.nl Al is hier Chris Kapp. Wow.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 ...en swinging on the star. EFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer over naar Circuit Salvoort. Voor de laatste maal vandaag, uh, Willem van Dezen. Nogmaals, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Uh, ja, het schiet op, hè. Het gaat snel. Uh, we gaan niet zo snel als. Uh... Max, verstaat maar het gaat toch wel snel. Ja, weet jij al uh, wat over de tijden die uh, Max net uh, gereden heeft? Heeft hij de, de snelste tijd nog uh, sneller kunnen zetten? Nee, dat, dat, dat is niet gelukt, omdat ja, hij heeft natuurlijk ook die donuts uh, gedaan. Dat, uh... Maar goed, uh, hij heeft een paar record, en dat is uh, heel mooi uh, natuurlijk. Max, uh, die net uh, hier weer langs gaat uh, via een escape route om, om ergens te komen, van waar die nog niet zijn... En dat zal voor hem een van de laatste optreden zijn bij een of andere sponsor of whatever voor verplichting. Hoe koppie had hij, maar goed, hij geniet van En die gaat hier betrekken en richting Monaco. Hebben we even Monaco? We kijken hier naar een T-voerwagenrace. En even op kop hebben we Jaap van met een Audi van een Champions certificate. ...zal voor zijn betrokkenheid uh, op de baan. Uh, Jaap van Lagen, uh, twee jaar terug nog uh, winnaar op Van Ako ...in de Porsche Carrera Cup. Dus toch ook wel iemand die kan sturen. Op de tweede plaats uh, in deze race ligt uh, Tom Coronel En uh, grappig is eigenlijk uh, Jaap van Lagen... Uh, ...ooit uh, begonnen met de autosport... ...omdat hij bij uh, het kartcentrum van Coronel uh, een uh, challenge uh, wist te winnen. En nu rijdt hij voor de eigenaar van de uh, kartbaan... En, uh, die ligt op de tweede plaats, Tom Coronel. Het zijn overigens uh, twee korte races van 20 minuten. De auto's worden ook bemand door twee uh, rijders. Zo dadelijk heb de race twee. Dan wordt de rijder ook uh, gewisseld. En hun uh, kosten. die rijdt zelf ook mee in uh, deze race. Die ligt op de twaalfde plaats. En die deelt zijn auto eigenlijk ja, ook wel een beetje. Sands Moort, inmiddels uh, met uh, Bernard uh, Junior... Oké, okay, de Prins dus ook weer actief uh, tijdens ja, deze race. hij gaat ook nog uh, de baan of zo. Uh. Dat, dat moet een raar gevoel zijn als je in een raceauto zit en je rijdt over je eigen baan. Ja, ik weet hier of je daar uh, bij stil staat dan. Want uh, ja, ik denk uh, dat je maar aan één ding uh, moet denken. En dat is op de baan blijven en zo snel mogelijk rondgaan. Daar zullen ze zich uh, volledig op uh, concentreren. Maar geef ons even uh, en de luisteraars even een resume van deze afgelopen drie dagen. Uh, uh, is het allemaal uh, voor, uh, vanuit jouw uh, gezichtspunt gezien positief verlopen? Ja, zeker. Kijk, uh, wat een belangrijke factor uh, natuurlijk: uh, het weer, het zonnetje. Nou, vrijdag was hij nog niet aanwezig. Maar er waren waarschijnlijk weinig mensen om te, te stralen. Maar... Zaterdag gisteren dus. En vandaag prachtig weer. En dat heeft ook zijn invloed. Mensen zijn daardoor wat vrolijker. Uh, ja, en als ze dan kijken naar alles gebeuren op en rond. En, en naast de baan en boven de baan. Ja, een geweldig uh, weekend. Uh, pak ze, zei net nog, ja... Er werd een vraag naast de laatste demo... Uh, ik doe het nog een keer. Als het aan mijn ligt, doe ik het Dan stap ik er zo weer in. Maar goed, de mogelijkheid heeft hij niet om dat zelf te beslissen en te doen. Maar er werd ook gevraagd: van, uh, kom je volgend jaar weer? En, uh, nou, die kans is wel heel groot. Dus. Uh, kunnen we ons daar alweer uh, naar uit gaan kijken? Dat ook volgend jaar. Uh, de Max bestop, uh, daar er we weer zijn. Ja, nou hoorde ik uh, wat mis in het dorp. Uh, ja, jij ja, zei het al, je hebt altijd uh, klagers uh, natuurlijk. Maar ik hoorde in het dorp een beetje, beetje geklaag over het uh, feit. dat er dit jaar geen uh, Meet and Creed was in het uh, centrum van Zandvoort. met Max. Ja. Oké, okay, ja. Dat is ook niet een uh, keuze die mag zelf gemaakt, maar ik kan me goed voorstellen op een gegeven moment. Als je ziet wat een inspanning dat is voor iemand en hoeveel verplichtingen er allemaal zijn. Ja, dat daar geen uh, ruimte in zijn schema voor was. En het team uh, had ook uh, met de auto naar het dorp uh, dat liever niet, uh, wat ik begrepen heb. Dus ja... Het heeft trouwens invloed gehad, uh, vrijdagavond in neem uh, dat het uh, vorig jaar was natuurlijk ook op vrijdagavond in het centrum uh, heel druk, en dat was dit jaar wat minder. Ja, klopt, uh, klopt inderdaad, maar weer een uh, mooi, uh, mooi weekend uh, hier in Sandvoort, en voor Sandvoort, en laten we hopen dat het volgend jaar weer uh, terug gaat komen, Willem. Ja, laten we daar uh, vertrouwen in houden dat het er gaat. Uh, ja, het is nog niet het eind van het seizoen. Er zijn nog veel mooie dingen gebeuren hier op Zandvoort. We hebben de ADAC gt Masters die we nog krijgen. GTM en uh, niet te vergeten. beter rond van 1. Maar het allemaal de ouder als de uh, auto van Max Tijdens de historische Grand Prix later in het jaar. En dan ook nog de niet gemotoriseerde evenementen, de 24-uur-stiets, uh, om maar een uh, voorbeeld te geven. Dus volop activiteit activiteit nog uh, op het spiegel. ook vandaag nog activiteit na deze race volop een vol race van deze klas en daarna zijn de taxi waarin we onder andere plaatsloot anders uh, plaats plaatsvind in zijn LMP2 waarin later uh, deze maand of eigenlijk de maand juni is het dan al de 24 uur allemaal mee gaat draaien samen met Frits van Heer directeur van Jumbo en niet te vergeten Rubens Barrichello die hun derde man wordt aan. Ja, nou is uh, de nieuwe Burnies uh, geopend uh, van het weekend op het uh, circuit. Ja. En uh, binnenkort ook op het strand. Heb je daar al wat over gehoord wanneer dat gaat gebeuren? Dat, uh, dat ik, we de beachclub ik krijgen? Ik weet niet wanneer dat daar open gaat, maar uh, ja, het is wel een mooie locatie. Niet ver van het circuit, dus voormalige uh, ries uh, die ze hebben overgenomen. En, ja. Het is een mooie plek natuurlijk. Uh, er hebben vaak uh, grote groepen hier die trek hebben in een barbecue of uh, noem maar iets. Nou, dat is veel leuker op een uh, stroomlocatie dan hier op het uh, harde asfalt van de pedal. Zo is dat Willem, dankjewel voor je verslaggeving dit uh, hele weekend uh, op CFM. En nog heel veel plezier daar, want uh, ja, jij blijft uh, nog wel eventjes uh, hangen daar, toch? Ik blijf wel even niet. Ik heb geen zin in de file uh, hier uh, van mensen die spiegel laten. Dat we in ieder geval je uh, <laughs> de benen kunnen strekken als ik uh, van de civie afloop. Ja, zo is het. Nou ja, wij uh, kunnen in ieder geval melden... dat er op dit moment inderdaad al een uh, file Zandvoort uh, uitstaat. Hè? Het staat al aardig vast hier voor de deur, uh, Albert-Jan. Uh, ik, ik ga lopen. Jij gaat lopen. <laughs> oh, kijk, ja, kijk, kijk, kijk. Nou, we, Straks uh, meer over uh, de verkeerssituatie in en rondom Zandvoort. En toch bij uh, sommige nummers, als je dan uh, de live versie hoort, wordt die, wordt die net weer een van mooier. Hè? Nou, dat geldt uh, ook uh, zeker voor deze plaat. Ik ken Calvorette, Jorden, Daryl Hall en John Oates. Bijna half vijf. Zullen we alvast uh, gaan doen? Het uh, nieuwe dier van de week, uh, Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Het dier van de week luistert naar de naam Demon. Dit keer is het de beurt aan Demon. Een leuke, iets verlegen kater.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 Demen is lief naar andere katten en wil graag naar buiten. Jonge kinderen zijn niet zozeer zijn ding. Hij zoekt een huisje waar hij lekker zijn gang kan gaan... en waar hij geknuffeld wordt als hem dat uitkomt. Niet dat een uh, wild, vreemde kostganger is... maar hij moet nog even wennen aan al die aandacht. Wie heeft een zwak voor deze kneuzige type? Dan is Demen wellicht bij uitstek voor u geschikt. En waar verblijft Demen? Demen verblijft, verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. En het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En telefonisch bereikbaar onder 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook demon verdient een thuis. Ja, geef dit kneusje ook een uh, mooie huis. Ja, dat zeg, zeg je toch niet in zo'n bericht. <laughs> ja, Beetje kneuzig type. Ja, maar ja. wel een hele leuke poes. Bij deze platen, Jor uh, de Ben Old en uh, Seven Nation Army. Drie overal 5 Zandvoort, goedemiddag. We zijn er nog een half uurtje met dit programma. Speciaal gedrijf voor alle disco freaks die op dit moment het luisteren zijn naar CFM Stormworks. De single van de SOS band Sound of Succes uit de jaren 80 met Just Be Good to Me. Ja, aankomende woensdagavond gaat een hele spannende avond worden, Albert Jan. Want ja, dan is de finale tussen Ajax en Manchester United. We Hebben het over de Europa League, toch? Ja. Ajax en Manchester United staan aanstaande woensdag... tijdens de finale van de Europa League voor de vijfde keer tegenover elkaar. Beide teams wonnen twee van de voorgaande vier duels. Ajax werd echter in beide dubbele ontmoetingen uitgeschakeld. Ruud Krol bezorgde Ajax op 15 september 1976... een zege in de thuiswedstrijd van de eerste ronde van het toernooi... toen nog om de UEFA-beker, 1 tegen 0. Die treffer verloor aan waarde omdat de club uit Amsterdam... het uitduel verloor met 0 tegen 2... Manchester United schakelde Ajax vijf jaar geleden ook uit in de Europa League. De Engelse ploeg won de uitwedstrijd met 2-0... en ging voor eigen publiek op Old Trafford verrassend onderuit, 1 tegen 2. Toby wereld maakte in de slotfase de winnende treffer voor Ajax. En wellicht een goed bericht voor de penningmeester van Ajax... want mocht Ajax de Europa League winnen... plaatst zich namelijk rechtstreeks dan voor de groepsfase... van de nieuwe editie van de Champions League. Dat levert de club alleen al een startpremie op van ruim 12 miljoen euro. Zo. Dat bedrag kan nog sterk oplopen bij goede prestaties... op het hoogste Europese clubniveau. Financieel directeur Jeroen Slop schatte onlangs dat Ajax... ruim 14 miljoen euro aan de Europese prestaties van dit seizoen tot de finale in Zweden heeft overgehouden. Hij verminderde de premies van de UEFA, televisiegelden... en de recettes van de Arena met de gemaakte kosten. De zogezegd de winnaar van de eindstrijd van de Europa League... krijgt nog eens 6,5 miljoen euro... plus dus een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Minimaal 12 miljoen euro... De verliezer van de finale in Stockholm ontvangt slechts 3,5 miljoen euro. Dus uh, wel belangrijk dat Ajax gaat winnen woensdag. Zeker. Nou, aankomende woensdag uh, gaan we zeker naar die wedstrijd kijken. En het mooie is, de volgende dag hebben we gewoon vrij. Ja, oh, is ja, ja, ja. want dan is het helemaal dag. Zodat ik het gedicht van de dag. Nou, in dit weekend gaat het gedicht uiteraard over Max Verstappen. Lady, I'm You're the love. Extra lang uitvoering van de ziel van Wake, en Lady. Ja, dit hele weekend stond de Zandvoort in het teken van de familie-race-dagen. Driven bij onze eigen Max Verstappen. En vandaag hebben wij besloten, he Albert Young, om het gedicht van de dag aan Max op te dragen. En we gaan terug naar verleden jaar: naar die mooie race van Barcelona, Nederland.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 Ongelooflijk! Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste, allermooiste die ik ooit in mijn leven heb gezien. What is happening, roepen ze hier. Schongen, jongen, jonge, jonge. Straatfeest. Jezus. Niet normaal, dames en heren. Echt, echt niet normaal. Jeetje, Albert-Jan en die beleving komt ook meteen weer terug, hè? Klopt, dit is niet... Je krijgt echt uh, helemaal kippenvel, dus wat dat betreft heb je het heel goed gedaan. <laughs> he? Historisch. <laughs> Historisch... moment, zeg. De, inderdaad, de race, de overwinning van uh, Max Verstappen. hebben nog vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull in de Formule 1. De kans om de rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 Geweldig, hè? Ja, die Unbelievable, Max. Unbelievable. Je bent die Klopt. klopt. inderdaad uh, de fragmenten van uh, Olaf wow. <laughs> Mol. Nou, uh, we kunnen nog uh, twee platen tot aan het zijn weer voor uh, vijf uur voor je gaan draaien. Waaronder uh, deze van Win Chung. Take your baby by the hand. And make it do a high as hand. And take your baby by the hill. And do the next thing that you feel. We were so in by itself.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 Take your baby by the hair, And pull her close and there, there, there and take your baby by the ears And play up on her darkest fears. We were so in phase And I dance all days We were cool on uh,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 Leuke plaats voor uh, raadje plaatje. Ja, uh, ja, dit nummer dat, uh, dat ken je wel. Maar wie zingt het nou, hè? Wie zingt het nou, nou? De groep uh, heet uh, Wen Chung, 1984 Dance en uh, Dance All Days. We hebben nog een uh, paar uh, korte berichten tot slot van dit programma, Zandvoort op zondag. Allereerst de Giro d'Italia, de 15e etappe. De 15e etappe is gewonnen door Bob Jungels van Quickstep. Wie heeft de vijftiende rit in het Giro d'Italia gewonnen. De Luxemburger, die al vijf dagen in het roze reed... was de rapste sprinter in een groep met klassementsrenders... onder wie ook roze truidrager Ton Dumoulin, Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruiswijk. Afgelopen dinsdagmiddag heeft u kunnen genieten van uh, uw lokale zender... Live ZFM Goes Summer Part 1. Aanstaande woensdag van 9 uur s morgens tot 12 uur... Kunt u genieten van het live programma. Gepresenteerd door onze collega Willem Bruist. Onder de titel ZFM Goes Summer Part 2. Reggae, summer beat, Latin, Cuba en veel en veel meer zomerhits. Aanstaande woensdagmorgen van 9 uur tot 12 uur. Bruist, bruist weer tijdens uh, live tijdens ZFM Goes Summer Part 2. 24 mei, vanaf 9 uur morgens tot 12 uur. En dat wordt daarna gevolgd door ZFM Lunch. Zet het vast in uw agenda en geniet van zomerse muziek... op uw lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel weer, uh, Albert-Jan. Het zit erop voor vandaag. Het zit erop. Het zit erop. En uh, ja, we gaan nog even lekker van de zon genieten, toch? Ja, en wij gaan lopend. Lopend. <laughs> ja, ja, ja, ja. Niets met de auto. Dat nee. lijkt me niet verstandig uh, op dit moment. Met. Mocht je in de file staan, heel veel sterkte. En uh, bedankt voor het bezoek aan Zandvoort. En uh, goede reis terug. Doe, doe het rustig aan. Zo zeg, is en het. anders ga even gezellig nog naar het strand. Neem een lekker hapje na. Voor de afterparty. Na deze drie schitterende race dagen. En onder prachtige omstandigheden. Wat willen we nog meer in Zandvoort? Of naar het centrum. Of naar het centrum. Ook alles. Iedereen bent van harte welkom. En wij zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Een fijne zondagavond. Dag. Doei doei.